President Obama heeft telefonisch gesproken met de Franse president Hollande over een mogelijke gezamenlijke reactie op het geweld in Syrië. In Nigeria heeft een jongen van 13 of 14 zich verstopt in de wielkast van een vliegtuig en een binnenlandse vlucht van ruim een half uur overleefd. Hij was op een vliegveld een baan opgerend en had zich verstopt onder het vliegtuig. Er werd naar de jongen gezocht, maar hij werd niet gevonden. Daarna besloten de piloten alsnog op te stijgen. Op de luchthaven van Lagos sprong de jongen van het toestel. Waarschijnlijk heeft hij het overleefd doordat het een korte vlucht was en het toestel niet hoog vloog.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 ...en het oosten van de Democratische Republiek Congo moet aanpakken. Het weer lokaal komen mistbanken voor. Het is 10 tot 15 graden. Overdag volop zon en droog en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Jan Emaus. Ja, goeienacht. Uh, gewoonte getrouw vieren een uh, hoorspel. Het uh, komende half uur kunt u luisteren naar Op volle zee... geschreven door Slavomir Mradjek, eerder uitgezonden in 1978. Een schip is vergaan.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 Ja, ja. ja. Uh, zijn we alle drie klaar? Ja. Nou, dan de kaartjes hier in de Hooghoed. Zo. Ja. En nou gaan we de stemmen tellen. Ik ben nieuwsgierig. Stemmen maakt hongerig. U zou zich ook wel wat tactvoller kunnen uitdrukken. Hoe is de uitslag? Meneer Heren, wij moeten de stemming ongeldig verklaren. Hoezo? Ik heb honger. U wilt de vrije, democratische verkiezingen toch, In de hoed.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 Tegemoet te komen aan uw innige verlangen naar een gelegenheid, een kans om uw verborgen, zuivere zeenzocht te verwezenlijken. Uw brandende wens is het in onze nagedachtenis voor te leven als een hooggeschatte, kameraadschappelijke, appetijtelijke persoonlijkheid. Ik, ik wil niet. Wat? U wilt geen vrijwilliger worden? Nee. U verhuilt de gemeenschap? Treedt het vertrouwen van uw metgezellen met voeten? Wilt niet? Nee.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 Die vrek die ons half naakte het laatste stukje spek afpakt om het aan de muizen te geven als lokkaas in oh, de val. deze spoken uit het verleden. U hoort het zelf, hè? Hier is niks aan te doen. Neem me niet kwalijk, maar het lijkt wel of ik een stem hoorde op zee. U leidt de aandacht van het thema af. Kennelijk roeps mensen ellende, geen gevoelens in uw wakker.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 Ik trek u op het vlot. Eén, twee... Hartelijk dank. Heeft u niks te eten? Helemaal totaal niks. Ik heb ook best trek een avond, boterham. Nog voor het ontbijt ben ik te water gegaan. Hé, hey. daar bent u. Wat een merkwaardig toeval. De heren kennen elkaar. Ja, zeker.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 Oh, dat smaakt fantastisch. Misschien is meneer de postbode geen volle wees. Wij, hingzame en ouderloze, we zouden het hem kunnen vragen. Misschien kunnen we van de tweede wijn maken. Maar <laughs> wat voor bourgogne kan er van een postbode worden gebrouwen? U heeft volkomen gelijk. Als bourgogne zou ik trouwens op de middelmaat halen. Maar als postbode sta ik mijn mannetje.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 Die twee gekruiste posthorens op mijn gevers. De eer van deze horens gaat mij boven alles. Tot ziens, mijnheer. Nee, nee, nee, nee, nee, blijf u nog even. Zegt u tenminste dat ik onschuldig ben. Verlaat u ons. Dit, dit telegram, heren, is een bewijsstuk. U, u kunt zich er nu zelf van overtuigen dat we ons gezien vanuit de rechtvaardigheid in dezelfde situatie bevinden.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 Laat ons nu de vraag onderzoeken. Wie waren onze ouders? Mijn lieve hemel, gewoon ouders. Wat <laughs> was uw vader? Kijk voor hem. Mijn vader, ambtenaar op het stadhuis. Nee, waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Ik, ik ben vergeten te laten aftekenen. Nee.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 En analfabeet. Mijn kameraad heeft zelfs helemaal nooit een vader gehad. Zijn moeder baarde hem uit verdriet tot haar onuitsprekelijke leed. Ja, zeker meneer. Uw vader heeft in dienst van de aristocratie stadhuisvellen volgeschreven en zat daarbij op zijn gemak in een proper, warm kantoor. Mijn vader daarentegen heeft de voor de papierproductie bestemde sparren omgehakt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 Het hoorspel Op Volle Zee, geschreven door Slavomir Mrodjek... en uh, eerder uitgezonden in 1978 door uh, De Caro. Wel nu, we hebben een uh, vraag aan de, de luisteraars uh, voorgelegd... Uh, toen deze fantastische Goednacht begon. Uh, wat willen jullie horen tussen uh, pakweg half vijf en vijf uur? Een lange uh, uitvoering van Echo's van Pink Floyd... of moet het krachtwerk worden uit 1974, Autobahn... Het werd de tweede. I always press to start